Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt in de collegebanken behoorlijk gekucht en gesnotterd. Op middelbare scholen zegt meer dan de helft van de leraren... dat ze leerlingen met coronaklachten in de klas hebben zitten. En ook op het mbo, hbo en de universiteit lopen geregeld hoestende studenten rond. Leraren zeggen tegen hun vakbond CNV dat scholieren gewoon thuis moeten blijven als ze niet fit zijn. Voor komend schooljaar is het belangrijk dat we de besmettingen zo laag mogelijk krijgen om ook zoveel mogelijk fysiek naar school te kunnen. Dat wil iedereen, maar dan moeten we ook samen de verantwoordelijkheid nemen om dat mogelijk te maken. Ook hoopt de vakbond dat leerlingen en studenten zich laten vaccineren, want zo blijft de kans op een corona-uitbraak het kleinst. Tientallen politiecamera's die bij snelwegen en autowegen hangen... hebben bestuurders en bijrijders herkenbaar gefotografeerd. De politie gebruikte die foto's jarenlang voor het opsporen van mensen... terwijl dat verboden is, staat in de krant NRC. Sinds 1 juni gebeurt dat niet meer. Een lastige passagier op een vlucht in Amerika... is door de bemanning vastgetaped aan zijn stoel. Hij zou twee stewardessen hebben betast... en iemand anders van de crew hebben aangevallen. De man bleef schelden en schreeuwen... en werd toen door een steward aan zijn stoel vastgebonden met ducttape. Bij aankomst in Miami werd hij opgepakt. De Amerikaanse rapper T.I. is gisteravond in Amsterdam op een politiebureau beland. Hij fietste met zijn telefoon in zijn hand door rood en reed daarna de zijspiegel van een politiewagen stuk. Op het bureau maakte T.I. een Insta-video waarin hij nogal enthousiast was over de Nederlandse politiemethodes. Ik heb een mooie tijd. Ik ben nog steeds niet vergeten. Ik heb een fenomenale tijd. Ze me verantwoordden en ze me in handcuffs. Hij is verbaasd dat hij geen handboeien omkreeg en dat hij gewoon zelf in de politieauto mocht stappen. Op zijn Insta was ook te zien dat hij snel weer buiten stond. Het weer vanmiddag kan weer een bui vallen, mogelijk met onweer en veel regen. Het wordt een graad of 21. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar Diemen staat bij Holendrecht 5 kilometer file. En de vertraging is daar bijna een half uur. Is een ongeluk gebeurd, dus er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 106.9 ZFM 106.9 ZFM 106.9 Yeah Zo zit ik hier gewoon live. Maar mensen die op de webcam hadden mee zitten kijken... die hadden dat al lang al gezien dat ik hier bezig was. Ik heb hier iemand achter me staan die is in opleiding. Dus die moet ik even wegwijs maken wat betreft de knopjes en de schuifjes. En dan is het een ongebruikelijk tijdstip... dat ik tussen 10 en 12 even gewoon te horen ben. Maar dat heeft ook weer een reden. Want ik moet het even aan elkaar kletsen voor... tot aan het nieuws van... De, van Elf uur. Ja, ja, zelfs de tijden bij de, uh, gaat, gaat helemaal uh, de verkeerde kant op. Uh, goed, uh, dit was dus even een uurtje live uh, ZFM uh, in de ochtend. Of in de morgen, hoe je het uh, noemen wilt. En uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat is uh, puur even opleidingstechnisch. Ja, hier en daar zaten er wat schoonheidsfoutjes van mij in. Maar dat is natuurlijk. Uh, ja, dat moeten we even weg uh, zien te poetsen. Earth and Fire was dat uh, trouwens. Een heel uur lang even non-stop. Dus dat, dat komende uur dat doen we dat ook op dezelfde manier. Maar dan zal mijn uh, grote vriend Marcel van Kuik... Uh, dat uh, voor een deel ook uh, voor zijn rekening gaan nemen. Dus hou me te goede. Het is niet uh, dan uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat dingetjes en de uitgeleiders... ja, oké, okay, dat kan gebeuren. En dit is Nana en Roos. Tot aan het nieuws van 11 uur.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 when I would make him pay just to make your pain go